Drie uur, Gert Kluk met het NOS-journaal. ProRail biedt zijn excuses aan voor de problemen op het spoor van de afgelopen dagen. Een woordvoerder van ProRail erkent dat het niet altijd goed gaat bij extreem weer... en dat de situatie op het spoor heel vervelend was. Ook de NS voelt zich verantwoordelijk voor het ongemak en de enorme vertragingen. De organisatie zegt ruimhartig om te gaan met verzoeken van reizigers die hun geld terug willen. Zo kunnen mensen geld dat ze aan een taxi hebben uitgegeven terugvragen. Voor vandaag hebben de NS en ProRail zoveel mogelijk medewerkers opgeroepen om te voorkomen dat de treinenloop opnieuw ontaardt in een chaos. De dienstregeling is tot en met morgen aangepast aan het winterweer. Iran dreigt elk land aan te vallen dat meewerkt aan militaire acties tegen Iran. Elke locatie die gebruikt wordt voor acties tegen Iran kan tegenactie verwachten. Het dreigement lijkt te zijn bedoeld voor landen in de regio... die goede banden hebben met de Verenigde Staten. Amerika, maar ook Israël en andere Westerse landen... maken zich zorgen over de nucleaire ambities van Iran...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 Morgen op veel plaatsen zon, het blijft bijna overal vriezen. Dit was het NOS Journaal. Aan de BVK is informatie. In het hele land is het vooral op lokale wegen plaatselijk glad... door sneeuwresten of bevriezing. En er is een ongeluk gebeurd op de A9, ook maar richting Amstelveen. De weg is daardoor helemaal dicht tussen Afrit Haarlem en Dorp.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 Mozes Kribalé, Kees van Kooten en Wim de Bie in Kunststof TV. Ze praten over hun lange televisiecarrière en de nieuwe documentaireserie van Koen Verbraak. Koot en Bie in Kunststof TV. Straks iets na 6 uur op Nederland 2. Wist jij dat één jaar vastsparen bij Regiobank door de consumentenbond is uitgeroepen tot beste koop? Nee, dat wist ik niet. Dan ga ik eens langs. Ja, of kijk op regiobank.nl. 3 minuten over drie. We beginnen in Almelo. Heracles PSV. Ragnar Niemeijer. Voor Het wordt tijd dat Heracles zich gaat melden in deze wedstrijd. Het is pijnlijk om naar te kijken. PSV kan doen wat het wil. Krijgt niet eens zo heel veel kansen. Maar ja, Heracles heeft een 0 gehad. PSV 1. En dat is de stand die hier staat. 1-0 voor PSV. In de Goffert NEC Feyenoord. Ronald van der Geer. Goal van Bakkal. Nog altijd een 1-0 voorsprong voor Feyenoord na 31 minuten. Het was bijna 2-0 met een schot van diezelfde Bakkal. Goede redding van Babels en de meest curieuze corner sinds uh, nou, is denk ik. Mooie, uh, mooie ideeën van Jordi Klaas. Maar ja, dan staat er nog zo'n nare cornervlag in de weg. Die toucheert hij en vervolgens mist hij volledig de bal. Dat zorgt er ook voor enige hilariteit hier. Het is nog altijd 1-0 voor Feyenoord. Top 12 tafeltennis. Lee Jam, Mark Brasser. Finale nog altijd niet gespeeld. We zitten in de alles beslissende zevende game. Liege met matchpoint tegen. gehad in de zesde game bij 10-9. Dat overleefde ze. Ze won die zesde game uiteindelijk met 12-10. Ja, en dus krijgt deze wedstrijd wat het verdient. Want deze wedstrijd verdient gewoon die 7 en beslissende game. In die game. In die beslissende game is het nu 7-5 in het voordeel van de Duitse Boe. Denka All allround schaatsen in Heerenveen. We horen al Marc Lestra is Nederlands kampioen geworden. Maar hoe gaat het verder met de rangen en standen, Sebastian? Linda de Vries met de winst op de 5 kilometer wordt zij tweede, maar wel op meer dan een punt van Marit Leenstra. En dat is veel. Jorien Voorhuis wordt derde in het algemeen klassement. En dat betekent dat die drie dames, Leenstra, De Vries en Voorhuis, over twee weken samen met Irene Wust. Nederland gaan vertegenwoordigen op het WK Allround in Moskou. Wie, oh wie gaat het winnen bij de vrouwen bij badminton Theo Plasjaar? Verrassing hangt in de lucht. Het is matchpoint voor Meulendijks, 2012. En daar verspeelt zij het eerste matchpoint in die derde game. Een heel ander beeld dan in de voorgaande games. Het is uh, Yi, die voortdurend op achterstand staat in die derde game. Drie, vier punten dan weer gelijk komt. Maar in de slotfase van die tweede derde game is het uh, Meurendijks die verder demareert wegdemareert van uh, Yi. En haar dus nu op grote achterstand zet. 20-13 uh, het matchpoint. En opnieuw is er een uh, bal uit van uh, Meurendijks in de tramrails geslagen. Zodat de servicebeurt weer naar, uh, naar Yi gaat. 14-20. Maar ik denk dat ze dit niet meer gaat redden en zich uh, daarna naar dit toernooi en het EK kan gaan richten op haar Olympische ambities die ze nog steeds heeft. Ze staat op de dag van vandaag 16 op de geschoonde lijst. En dat is voldoende voor de startbewijs richting Londen. Maar daarna zal ze nog heel veel moeten spelen om geen punten te verliezen en verder weg te zakken. En dat wordt ook een groot probleem voor haar. Vooral de vermoeidheid, het reizen, de fysieke en mentale belasting zal ongelooflijk zwaar zijn voor Ji. die nu weet dat het 15-20 is. En opnieuw een matchpoint van Merlendijk heeft weggepoetst, die kennelijk bevangen is door de zenuwen in de slotfase van deze derde game weer een matchpoint weg. Het is nu 16.20 en de servicebeurt weer naar jou uh, Yi, die uh, drie titels op rij heeft. Hier de vierde zou kunnen halen. Maar uh, nu van heel ver moet komen om dat kunstje te realiseren. Eén foutje van Yi is voldoende om het kampioenschap terug te brengen naar Meulendijks, waar het al eerder was in 2008 en 1996. In de beginfase van haar carrière. En al die jaren is het uh, Yi geweest die aan de haal ging met de titel. Meulendijks probeert een ander record. Uh, weet dat het heel moeilijk Gaat nu in die slotfase waar ze zo dicht bij de overwinning was. Maar nu zal ze ook zelf alles moeten laten zien om uh, Yi te verslaan. 20-16 voor Meulendijks nog steeds. En daar is het matchpoint. Daar is het beslissende dropshot vlak achter het net. En daar is het kampioenschap voor Judith Meulendijks. De geboren Helmondse. Tot verrassing van alles en iedereen. Ze was hier tweede geplaatst. Verslaat zij de zwaar favoriete Yao Yi in drie games. En voor de derde keer in haar carrière is zij Nederlands kampioen. Je verliest dus daar. Maar hoe gaat het met Li Jeda daar bij het Ja, Die staat ook op verlies. Het is 9-6 in de beslissende 7-game. Wedstrijd net even stilgelegen bij een stand van 7-5. Li maakte daar gebruik van de time-out. De enige time-out die ze tijdens zo'n partij heeft. Ging even naar de kans, naar de coach. Bondscoach Chen Zibin. Ja, dat heeft J echt nodig in tegenstelling tot Zhao. Zhao weet het allemaal zelf wel. Die hoeft niet zoveel contact met de coach tijdens een wedstrijd. Maar Jemwe heeft dat wel nodig. Die hecht daar heel veel waarde aan Chen Zibin. Die ja, voor die laatste paar punten in deze zevende game. De puntjes nog even op de i heeft gezet. Nog even tegen Jay heeft gezegd van nou zo moet je spelen, zo moet je het doen. Ja, het is te hopen dat het, zich, dat het zich uitbetaalt. Het is ontzettend spannend. Prachtige finale hier in de Astrobal in, in deze voorstad van Parijs Villeurban En uh, waar de mensen echt waar voor hun geld krijgen. Prachtige ambiance. Zo'n zo 3000 mensen zitten hier. Ja, die hadden eigenlijk gehoopt op een Fransman vandaag. Adrien uh, Mattenet, moet ik zeggen. Werd gisteren in de kwartfinale is uitgeschakeld. Toch heel veel kaarten voor hem verkocht vandaag op deze finale dag. Maar ze zien een fantastische wedstrijd en een goede score nu van G via duo Woe, dat betekent 10-6. En dat betekent dat de Duitse opnieuw matchpoints heeft. Ja, nu wordt het wel een heel erg moeilijk verhaal voor Lidje... om deze partij er nog uit te trekken. Maar goed, het kan natuurlijk nog wel. Ze kreeg al een matchpoint tegen in de vorige game. In de zesde game, bij die stand van 10-9. Dat overleefde ze. Maar nu vier matchpoints in het voordeel van de Duitse woede de Duitse dus ja, op de rand van haar eerste Europese top 12-overwinning. Ze was al een keer de beste van Europa tijdens het EK. Dat was in 2009. En ze kan nu dus ook de eerste Europese top 12-titel op haar naam bijschrijven. Lange rally. Het is eens aanval wordt gekozen door Dje. En Woe slaat de bal dan in het net. En dat betekent dat ze ook dit matchpoint overleeft. Het eerste van vier matchpoints wat er nog altijd staat. en Dat betekent dat het 10-7 is. Maar oh, wat is het vreselijk spannend hier. En wat hangt het, het, het, ja, het tafeltennisleven hier van, van, van Li Dje aan een, aan een zijdendraadje. draadje. Eén puntje nog voor de Duitse Woe om die titel naar ze binnen te trekken. De service inmiddels geweest. Het is weer schaken. Het is een steekspel. Verdedigend uh, Li Dje. Ver achter de tafel. Metertje achter de tafel. Woe kiest de aanval. Met de voorhand over de tafel gestagen door Li Dje. En dan is deze wedstrijd gespeeld. Deze finale is gespeeld. En is het niet Lijtje, maar de gia duo Wu, De Duitse die deze finale met 4-3 naar zich toe trekt. En dus wordt Lijtje, net als in 2009, weer tweede tijdens de Europese top 12. Maar oh, wat was er er dichtbij. Wat heeft ze gevochten? Wat heeft ze geknopt? Wat heeft ze een geweldig toernooi gespeeld? Waarin ze echt in het toernooi gegroeid is. Maar het was net niet genoeg om te winnen van de Duitse Li Lijtje verliest dus de finale van de Europese top 12. Hier in de Astrobal in Villarban. Vera Oh die speaker die moet even weg we gaan naar Almelo, want daar mogen ze niet praten onder de mensen door de enige die dat wel mag is Ragnar niet mee hè? hoe staat het Ragnar 1-0 voor PSV. 8 minuten nog tot aan de rust. Heel klein beetje tegengas inmiddels in deze wedstrijd van Herakles. Zonder dat dat kansen oplevert. Een vrije trap nu voor PSV ter hoogte van de middenlijn. Aan de rechterkant van het veld met Mano balbezit Balbezitters voor de Eindhovenade. Die een paar minuten geleden nog een keer een kansje kregen met Tim Mattafs. Had net een stapje te veel nodig. Snelle combinatie op de rand van het Met Toyfone uiteindelijk Matafs net niet. Kreeg al eerder een kans. Schoot toen wat te zacht in bal is genomen, is terechtgekomen bij Isaacson. Een lange trap haalt net de middenlijn op het hoofd van Everton. Heeft hier een basisplaats sinds het vertrek van Gleiner Plet naar FC Twente. Speelde van de week ook al niet in de beker tegen RKC. Het is de eerste competitiewedstrijd zonder toch de man van de tien treffers tijdens dit seizoen. PSV komt via de linkerkant. Eerst Mertens, dan is Willems doorgelopen. Zet je in de rug van Douglas. Doet hij goed verdedigend werk van de rechterspits. Die voor het eerst sinds augustus trouwens weer eens in de basis staat. De 1-1 toen tegen Feyenoord. En dan wil Armin Terels terwijl langs bij Marcelo. Een meter of vijf, zes over de middenlijn. Dan blijft Marcelo toch goed naar de bal kijken. Is Mertens weg. Wordt hij even aangetikt door Douglas. Die verdedigend weer aan de bak moet dus. Een paar meter over de middenlijn aan de linkerkant van het veld. Daar ligt nu de Belg. Dries Mertens, een aantal acties wel van hem gezien. Nog niet in scoringspositie geweest. Toch de man van een hoop doelpunten bij PSV dit seizoen. Hij is de topscorer en hij heeft er 14 achter zijn naam staan. Wat overleg bij de bank van PSV waar ook een fles of 2-3 rondgaat om even bij te tanken. En de blessurebehandeling van Mertens vindt nog altijd plaats. Hoe lang spelen we nog in de eerste helft? Nou, Nog een minuut of zes volgens mij totaal. Het is 1-0 voor PSV. We gaan even naar die andere wedstrijd die ook om half drie begon. NEC Feyenoord, Ronald. Het is een allerarens duel na zes, zes minuten tot aan de rust. Na zes minuten de goal ook van Bakal. Feyenoord dus op een 1-0 voorsprong. Maar het had net zomaar 1-1 kunnen zijn. Wat een weergeloze actie was er van Sevuik Vanaf de linkerkant van het strafstopgebied Slalomde om de heen. Had zich vervolgens de vrijheid gecreëerd om te schieten. Maar toen dook Martens Indi in de baan van het schot. Ja, toen zei Scheune. Had je hem niet beter aan ons af kunnen leggen? Want Scheune stond daar met Van der Velden nog voor de goal. Nou ja, dat gebeurde nu. Nu mag Kolwijk schieten vanaf de rand van de 16. En weer een uitgestoken been van Feyenoord ertussen. Dat toch steeds probeert om daar NEC op te vangen. En vervolgens in de uitbraak razendsnel gevaarlijk te worden. Dat is een keer gelukt met Ruben Schaken. Die vanaf de rechterkant kwam. De bal in het strafstopgebied tegen Comboi aanschoot. Het was Hens. Maar Comboy kon daar weinig aan doen. Hij kreeg de bal wel op zijn hand. Maar ja, waar moet hij zijn arm laten? Dat zal ook deze Belg hebben besloten, Bocco. En dus is het nog altijd 1-0. En kreeg Feyenoord die penalty niet. De bal bezit nu voor NEC. Van der Velde, Schöne. Net iets over de middenlijn in de as van het veld. Daar gaat Zeefuik alweer. Maar Cefuik wordt opgevangen door Martins Indy. Overigens werd hij ook een keer opgevangen door Nederland. Niet helemaal volgens de regels. En de eerste gele kaart van de wedstrijd was dan ook voor de linksachter van Feyenoord. Dat nu toeziet dat NEC weer balbezit heeft. Zij het achterin met Bram Nuiting, de centrale verdediger. Geeft hem mee aan Kolwijk. Balletje over de middenlijn. linkerkant, er wordt diepte gezocht daar door Conboy. Nou ja, dan duikt Kolwijk die ruimte in. Geeft die bal uiteindelijk dan maar aan Goossens. Goossens terug naar Kolwijk. En dan kan er misschien geschoten worden. Ja, dat kan er. Door uh, Schöne, maar dat schot wordt uh, geblokt. Opgevangen door uh, Comboy aan de linkerkant. En die wordt dan fel op de huid gezeten door uh, Ruben Schaken. Maar NEC mag uh, gooien. En zo blijft Feyenoord dus eventjes met de rug tegen de muur staan. Nog 4,5 minuut tot aan de rust. En Feyenoord leidt nog altijd door die vroege goal van Bakal Medeno. We krijgen er genoeg voor krijgen natuurlijk in 1975 alweer. Casey en de Sunshine Band, Get Out Tonight. Als de concurrentie nu speelt, kan PSV wel eens hele goede zaken gaan doen dit weekend. Rachna Niemeyer. Ja, er staan natuurlijk al twee punten voor op Trent. Dat speelt dit weekend niet. Wint PSV. Ja, dan staan het opeens vijf punten voor. Weliswaar met de wedstrijd meer. Maar dat zal goed voelen. Het is 1-0 voor PSV. In de laatste minuut van de eerste helft hier in Almelo. En PSV heeft echt een makkie. Want er zijn zoveel foute pases. Er zijn zoveel slechte verdedigende acties. Met name bij Herakles. Dat het een makkie is voor PSV vanmiddag. Maar de stand is nog altijd maar 1-0. Met balbezit voor PSV. Aan de rechterkant van het veld. Manolev kan eigenlijk als hij de bal kwijt is. Heel makkelijk die bal Weer terugpakken in het duel met Vajnovic, die hem al lang had kunnen wegschieten. Het is niet scherp, het is niet geconcentreerd. Van de week een goede wedstrijd van Iraklis in de beker, terwijl PSV een ingooi mag gaan nemen. Ook een goede competitieoverwinning vorige week van Iraklis tegen Excelsior. Beide wedstrijden, ook die tegen RKC, eindigde in 3-0. Maar de PSV gaat gewoon vrolijk verder aan de rechterkant van het veld. Als de ingooi is genomen met Lens hebben we nog wel een keer zien schieten vanaf de linkerkant. Na balverlies in de as van het veld. Van, uh, dat was Kwanzaa. Uiteindelijk een schot wat een halve meter langs uh, de paal ging. Bij pas weer vanaf de linkerkant geschoten. Wat extra tijd, een minuutje. Dat gaat uh, zometeen in. 1-0 voor PSV. Nog altijd bij Heracles. Dus even buurt in Nijmegen NEC Feyenoord. Ronald van der Gier. Dan gaan we iets langer door. Twee minuten. is ook wel wat uh, op geweest in deze wedstrijd. Feyenoordalde op een 1-0 voorsprong. Feyenoord heeft even afgetroefd op uh, agressiviteit op het middenveld. Levert uiteindelijk voor NEC niks op. En een hele aardige aanname van Gwiedetti in het Strassooggebied. Dan zie je de klasse er toch weer van afdruipen. Als hij eigenlijk in een kansloze poging gevonden wordt. maar zodanig aanneemt dat die bal ook in één keer klaar ligt om te schieten. Dat schot werd geblokt. Het volgende schot van Fernandes was een um, ja, makkelijke prooi voor uh, Babels. Richting de rust dus met die 1-0 voorsprong voor Feyenoord. Maar NEC maakt helemaal geen ongelukkige indruk hoor. Speelt eigenlijk prima voetbal. Alleen ik heb het woord eindpaas al eerder genoemd. Ja, je moet uiteindelijk toch een keer de vrijstaande man voor de goal uh, zien te vinden. En daar uh, slaagt NEC tot nu toe niet in. We gaan richting de Rust met een uh, voorsprong dus van Feyenoord 1-0. Ga even terug naar rechts, maar niet meer zo vlak voor de rust of 20 nog bij Heracles PSV. Vooral duidelijkheid 1-0 voor de Eindhovenaren. Daar is Douglas met misschien de eerste kans voor Heracles. Maar hij loopt zich op de rand van het PSV strafschopgebied al stuk. Op Marcelo denkt nog even bij zichzelf. Had ik beter anders kunnen aanpakken dit. Maar dat gebeurt allemaal in de rust inmiddels. Want Pieter Vink, de scheidsrechter die het ook heel eenvoudig heeft. Die heeft geblazen voor de pauze. Geen kaarten gezien, geen vervelende overtredingen. Mertens hebben even op het veld zien liggen. is gewoon weer opgestaan. 1-0 voor PSV bij de pauze op bezoek. Ik ben Almelo bij Heracles. En staat Feyenoord ook met 1-0 voor bij de rust in Nijmegen, Ronald. We gaan richting de rust. Laatste minuut van de extra tijd inmiddels ingegaan. Als NEC weer eens een verkeerde keuze maakt. Want Op het middenveld. Goossens verovert de bal. Dan maakt de comboy Diepto aan de linkerkant. Ja, daar is heel veel ruimte. Maar Goossens kiest voor de rechterkant. Speelt toch al niet zo'n hele gelukkige wedstrijd. Die vervanger van Leroy George. Tegen notabene is een toekomstige club. En het is misschien ook wel cynisch dat het publiek inmiddels al de naam van Leroy George scandeert. Ten slotte ook de Held in Arnhem. Wie zit nu weer op de grond. Wat is er dan weer met hem gebeurd? Maar ja, scheidstrechter laat nog even doorgaan. En dus kan. Van Feyenoord in de verdedigende stelling tegen Van der Velden. Komt vanaf de rechterkant. Sjeunen met een voorzet richting Zeefuik. die stip met Vlaar in zijn rug. En uiteindelijk de bal gegeven aan Goossens. Maar zoals al eerder gezegd, Goossens heeft zijn dag niet. Want deze bal gaat hoog over de goal van Feyenoord, het uh, signaal van de rust... of voor de rust is gegeven door de Belgische arbiter. verzorger gaat richting Guidetti, die daar nog altijd op de grond uh, zit. Maar vroege goal van dus zorgt ervoor dat Feyenoord... in elk geval met een 1-0 voorsprong de rust in gaat. Daar dus 0-1 in Nijmegen, 0-1 de ruststand in Almelo... bij Heracles PSV. En eerder vanmiddag eindigt de Ajax tegen FC Utrecht in 0-2... door twee goals van Duplan, eentje voor en eentje na de rust. Ja, het gaat niet goed met de Ajax. Eén punt uit drie wedstrijden in 2012, voor de Beker. Het zal niet goed gaan met Frank de Boer... met zijn veredelde jeugdteam. Hoe zou het uh, gaan met hem? Dat vroeg ook Jan Rolfs. Frank, hoe heb jij deze middag beleefd? Ja, niet lekker natuurlijk. Dat is een understatement. Ja, dat is duidelijk. Uh, ik denk dat we de eerste, de eerste helft analyseren dat zij... De eerste drie minuten eigenlijk met verre ingooien een beetje gevaarlijk waren. Daarna hebben we dat, eigenlijk de controle. Niet dat we veel kansen creëerden, maar er was eigenlijk helemaal niks aan de hand. Tot uh, eigenlijk uh, de, dat we op 1-0 achterkwamen. Eigenlijk dat uh, aangegeven. Zij speelden uh, 4-4-2 uh, verrassen. Nou, dat maakte eigenlijk niet zoveel uit. Want we konden steeds onze vrije ma uh, man vinden. En dat deden we ook steeds. Alleen de eindfase uh, kwamen we eigenlijk uh, niet doorheen. En de tweede helft, dan probeer je dat... Uh, ja, aan te geven dat daar juist de key ligt, ook om uh, de ballen erachter te liggen af en toe. En ja, en dan begin je denk ik weer vrij eigenlijk dezelfde druk die je in de eerste helft houdt. En dan zie je op een gegeven moment, zie je dat we dat toch wegvloeien, vond ik, dat we slordiger werden. Je zag al een paar uh, gevaarlijke aanvallen van Utrecht uh, aankomen. Ja, toen kwam de 2-0, ja, dan is we al een dom Titel verspeeld?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 Je hier hoef je niet te verschuilen achter het Maar we hebben natuurlijk heel veel jongens die normaal in de baas zou staan... die er niet in staan. Nou ja, dat weet je. En deze jongens die moeten het gewoon doen. Maar kijk, het is helemaal niet erg zeg maar, om af en toe één of twee uh, jongens erin uh, in een elftal neer te zetten. Dan gaan ze gewoon mee. Maar nu zijn het er opeens uh, misschien zeven of acht die uh, normaal gesproken... Uh, uh, tweede uh, op de derde plek uh, komen, nou, ja, dan moet je ze nu uh, uh, noodgedwongen brengen. Ja, dan, dan zie je dit soort uh, wedstrijden, kan je krijgen. Vond je het een wanvertoning? Een wanvertoning? Ja, ik, denk, ik moet zeggen, die jongens hebben hun stinkende best gedaan, maar het was niet genoeg. Begint het nu door te sijpelen op het eerste elftal? Alle perikelen, bestuursperikelen, al het ge gehannes uh, uh, boven in de top van Ajax. Begint dat voelbaar te worden voor jou en de ploeg? Ja, begint dat door te werken? Nogmaals, daar wil ik ook uh, mij niet achter verschuilen. Het gevoel krijg je wel als je vanmiddag in de arena bent. Het is, het is sfeerloos, uh, niet, niet, niet warm. Uh, ja, Ik heb dat gevoel wel. Ja, nee. Wij proberen zoveel mogelijk het eerste elftal daarvan af te schermen. Ik denk dat dat steeds nog redelijk is gelukt. Zie jij het nog zitten? Ja, we, moeten gewoon, we hebben genoeg talent. En, uh, als de, spelers, de meeste spelers fit zijn, hebben we gewoon een hartstikke goed elftal. En, uh, wij moeten gewoon keihard werken op dit moment. En, uh, nogmaals, we hebben een overwinning nodig. En dan uh, hopelijk dat we dan die lijn uh, voort kunnen zetten. Beleef jij nog plezier aan, Frank? Je werk? Op dit moment minder, maar dat is normaal. Tenminste, volgens mij is dat logisch. En je hoopt zo snel mogelijk dat er een kentring komt. Frank de Boer zei dat dus na de 2-0-nederlaag van Ajax tegen Utrecht. Eh, we gaan het hebben over schaatsen. Want Marit Leenstra heeft op het ijs van Tialaf met groot plezier haar nationale titel allround geprolongeerd. Gisteren nam ze al een grote voorsprong op de concurrenten. En toen we vandaag bij de hervatting won ze ook nog eens even de 1500 meter. Toen was het eigenlijk wel duidelijk dat Leenstra zich weer tot slans beste allroundster kon laten kronen. Bert Maalderink, wie anders, sprak met haar. Nou, gefeliciteerd. En je bent enorm blij hè? Ja, zeker. Uh, ja, ik had het eigenlijk niet verwacht voor dit weekend, dus dat het zo gaat, dan dus, uh, ja, ben ik echt heel blij mee. Super. Wat kan iemand dat dan zo slecht inschatten? Want als je kijkt naar je 500 en 1500, enorme overmacht. Ja, nou, dat had ik misschien nog wel uh, kunnen hopen, zeg maar. Toen, ja, nou ja, dat, ik wist dat die bij mij goed ging en wat de rest doet, dat weet ik dan niet. Maar de drie en de vijf, uh, ja, daar wist ik totaal niet hoe het zou gaan. en uh, ja, Het pakt nu zo uit, dus dat is wel super. En dan pakt vooral de drie toch eigenlijk goed uit waarop je tweede wordt. Uh, maar met een klein verschil met de winnares. Ja, die drie uh, ging gewoon hartstikke goed. Ik sta gewoon echt, ja, echt super lekker. En om de vijf kan ik dat nog niet helemaal vinden. Ja, het voelt gewoon niet uh, lekker die rondjes. Gewoon, uh, vanaf de eerste ronde gewoon niet dat ik een lekkere, een lekkere slag heb of iets dergelijks. Maar ik weet niet of ik dat in uh, zo'n toernooi zou kunnen. Want ik denk dat ik wel gewoon iets harder moet rijden. Maar dat, uh, ja, dat durf ik nog niet aan. Ik denk niet dat ik het allemaal uh, volhoud tot het eind. En toch moet ik zeggen, toen jij over de finish kwam, uh, er was niet iemand die super vermoeid was of zo. Uh, het heeft jou weinig pijn gedaan, denk ik, die vijf kilometer. Nou, dat weet ik niet hè. Als je wint ben je niet moe, zeggen ze. Maar uh, het is gedeeltelijk wel waar, denk ik. Nou, op in ieder geval naar Moskou. Weet jij nu waar je staat? Ik bedoel, want het begin van het seizoen was niet van Meus. Uh, die fameuze vorm zit er wel aan te komen. Of is die er misschien al wel? Nou, ik hoop dat het in Moskou nog beter kan. Maar het wordt wel het vijfde weekend met wedstrijden op rij. Dus het is al zorg om uh, ja, goed uit te rusten van dit uh, toernooi. En uh, naar kijken of ik weer een beetje uh, ja, kan bouwen richting, uh, richting Moskou. Dan. Hoe rustig gaat ze dan uit richting zo'n toernooi? Morgen lekker op de bank met een boek. Uh, en de hele dag er niet vanaf komen. Dan elf stedentochten tekenen zo. Hoewel, dat is toch niet aan jou besteed? Nou goed, als die zou komen dan. Uh, elf steden is natuurlijk. Uh, ja, wel de wedstrijd uh, der wedstrijden, zou ik zeggen. toch de tocht. En, tocht op, uh. en uh, hoewel er, uh, dat natuurlijk niet mijn ding is, uh, ja, dat is denk ik wel heel mooi om, om een keer te rijden. Jouw ding is uh, in ieder geval vanaf nu uh, Moskou, denk ik. Uh, had je dan het begin van het seizoen kunnen denken uh, dat je nog zover zou rijken en zo goed zou worden nog? Uh, nou ja, in het begin van het seizoen dacht ik dat de uh, round eigenlijk meteen al goed zou gaan. En ook eigenlijk uh, in de straatweek stelde ik mezelf wel heel erg teleur. Ik dacht uh, ja, dat het wel goed zat en dat ik wel naar, uh, naar Boedapest kon. Dus eigenlijk viel het vooral tegen en is dit gewoon uh, ja, wat ik van het begin eigenlijk gedacht had dat ik zou kunnen. Ja, dus dan sta je eigenlijk weer waar je uh, moet staan, hoort staan en wil staan. Ja, precies. Nog één vraag hè. Uh, volgend jaar, dat is nog heel ver weg. Maar wat ga jij dan doen? Want je hebt er nu volgens mij heel erg naar je zin bij deze ploeg. Ga jij op deze voet verder en kan dat ook? Nou, ik weet in ieder geval dat uh, de sponsor doorgaat. En, uh, ja, verder heb ik eigenlijk nog geen idee, uh, hebben we nog niet over gesproken. Dus, uh... Omdat jij in het verleden een uitstapje hebt gemaakt naar een grotere ploeg naar TVM. Ja, dat was nog geen succes, uh, ik zou zeggen van ik zou gewoon dit zo blijven voordoen. Denk jij ook zo? Ja, dat weet ik nog niet. Uh, ja, dan, ik wil eerst gewoon lekker schaatsen. En dan uh, zien we aan het eindseizoen wel wat gaat gebeuren. Mag het leemt gaan met nog een klein adviesje van Bert Maamering toe. Ze moet bij de ploeg blijven. Ja, en natuurlijk ging het ook even over die Elfstedentocht. Hè. komt hij wel, komt hij niet. De legendarische zin kunnen we nog maar een keer uitspreken. Vanavond komen de rayonhoofden bij elkaar. Nog geen verdere mededelingen. Zeker nu, zeker. Ja, ja De judoka heen daar gaan we het even over hebben. Hij verdedigde op het prestigieuze Tournoi de Paris zijn titel in de klasse tot 100 kilogram. Maar of de duvel hem speelde, Gol wist de titel niet te prolongeren. Hij strandde in de kwartfinale. Collega Matthijs Westraat uh, ving Henk Krol en ook uh, zijn coach Are Maarten Arens daarna op. Henk, een stevig bebloed hoofd van de mat af. Kun je eens vertellen wat er allemaal gebeurd is in die laatste minuut? Uh, ik maak een aanval die niet nodig is. Ik had overgenomen. Ja. Daarna probeer ik het nog terug te halen. Het nou ja, ging natuurlijk niet meer. We waren met de hoofd tegen elkaar. Dat is een domme fout. Maar... Een flinke gul onder je rechteroog. Ja, dat um, ja, leek. Uh, kat en bakkie. Ja, ik voel hem vandaag niet zo goed. Ik heb iets van. Precies, ja, dus die het uh, uh, ervoor, heb je last in zijn schouder. Dus zit de uh, verdoving uh, geslikt. Uh, maar het ging gewoon niet zo goed. Hij kon zijn rechterhand ook niet zoveel mee doen. Maar we hebben gekozen om door te gaan, dus nou, dan ga je ook proberen te winnen. Maar zijn rechterhand was duidelijk beperkt uh, tinteling in zijn schouder. Dus, uh, uh, en dan wint hij, maar eigenlijk staat hij nog te winnen. Ja, dan maakt hij een foutje. Maar zijn schouder is niet goed, zijn nek is niet goed. Dus ik uh, moet even rustig aan doen. Wat is er gebeurd in die partij dan? Die eerst... uh, ik had vorige week al iets van twee ribbetjes stonden niet helemaal goed in mijn schouder. De eerste, de tweede en de derde. En uh, dat leek wel beter te gaan deze week. We begin heel veel last uh, toch maar meedoen. Uh, Daar is de eerste partij te vol in dus toen, ja, Als ik jullie, dan, dan valt het wel mee, maar daarna dan, dan verzuurt het en verkrampt het enorm. Ik heb wel een soort van... heb ik niet. En daarom heel tof voel. En waarom besloot je dan toch per se die derde partij te gaan judo? Ja, Dat het uh, geen letsel is wat ernstige schade toe kon brengen. Ja, dat is enige reden. En ik heb er wel last van. We hebben gevraagd aan het koninklijk kapot. Dan gaan we het gewoon proberen. Kijken wat er gebeurt. Ja, dit is, zuur, dit is niet zo ernstig. Maar dit ziet er niet ernstig uit. Het dus moet even kijken. Moet het gehecht worden? Nou, weet ik niet. Ik heb het zelf niet gezien. Dus uh, ik heb alleen een doekje erop gehad. Ja, het ziet er goed uit. Het is aanleidingstekens. Ja, fantastisch. Ja coach Maarten Arends en Henk Gol hè, met een g, hè. dus geen Henk Gol want die is van de krant. Ja, yeah, had een doekje voor het bloeden dus op gehad. De Nederlandse volleyballbond, Nevobo, presenteert morgen de nieuwe bondscoach van de vrouwen. Guido Vermeulen lijkt de belangrijkste kandidaat om Avital Zelingen op te volgen. Vermeulen stapte onlangs op als bondscoach van Spanje. In het verleden was hij al eens assistent van de nationale vrouwenploeg. De nieuwe bondscoach heeft als eerste taak, geen geringe overigens, oranje bij te staan tijdens het Europees Olympisch kwalificatietoernooi in mei. Ik zeg het u nog maar eens voor de zekerheid,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 En dat de situatie op het spoor heel vervelend was. Ook de NS voelt zich verantwoordelijk voor het ongemak en de enorme vertragingen. De organisatie zegt ruimhartig om te gaan met verzoeken van reizigers die hun geld terug willen. Minister Clinton noemt het bespottelijk dat Rusland en China gisteren tegen de VN-resolutie over Syrië stemden. Ze roept vrienden van een democratisch Syrië op om zich te verenigen tegen het regime van president Assad. En ze denkt daarbij aan een coalitie van landen die wel op één lijn zitten.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 En er wordt morgen nog geen datum bekendgemaakt voor een mogelijke Elfstedentocht. Maar wel maakt de vereniging Friese Elfsteden dan bekend hoe het ijzer op de route van de Elfstedentocht bij ligt. Vanavond komen de 22 rajonhoofden bijeen voor een verkennende bijeenkomst. Harde wind van vorige week heeft lange wakken in stand gehouden en ook is de sneeuwval een probleem. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB verkeersinformatie. In het hele land is het vooral op lokale wegen plaatselijk glad door sneeuwresten of bevriezing. De A9 Alkmaar richting Amstelveen is na een ernstig ongeluk dicht tussen knopend Raasdorp en knopend Bathoeverdorp. Op de andere rijbaan richting Alkmaar is voor de hulpdiensten de linkerrijstrook dicht bij Dorp. Er staat 3 kilometer file. Over alle vier, u hoorde het goed, er wordt nog geen datum bekend gemaakt. Dat is opnieuw nieuws, geen datum bekend gemaakt voor Nieuwe steden. We gaan wel badmintonnen, Theo Plaschard. De mannenfinale met ook niet echt nieuwe namen, zeg ik. Hè? Als ik jou de vraag stel wie er in de finale staat, dan weet je vast wel het antwoord, denk ik. Ik denk Pang. Heel goed, heel goed. Die uh, komen elkaar ook al een aantal jaren tegen in die finale. Palliama is zelfs negen keer kampioen van Nederland geweest. Samen met Rob Ridder. En zou vandaag een absoluut record kunnen vestigen door dat voor de tiende keer te doen. Maar dan moet hij wel uh, pang van zich afschudden. Die de laatste drie jaar de titel naar zich uh, toetrok. En voorlopig uh, ziet het er niet goed uit voor Pallayama. Want de eerste game, dik verloren met 13-21 door Paliama. die vooral heel veel kansen voor open doel eh, miste. onnauwkeurig smeste waar hij de punten voor het oprapen had. Ja, en daar maakte Pang uh, gretig gebruik van, zodat het uh, heel moeilijk zal worden voor Paliama om uh, die titel, die tiende titel, binnen te halen. Het is overigens zijn laatste NK waarschijnlijk. Hij maakte net bekend dat het vermoedelijk zijn laatste jaar is uh, dat hij uh, op het hoogste niveau gaat badmintonen en daar is dit NK een onderdeel van. Hij zal later nog precies bekendmaken wat zijn laatste toernooi zal zijn, maar voorlopig uh, het laatste NK, ik denk dat we dat hier vandaag gaan meemaken. Of het bekroond gaat worden met een titel, dat is de vraag. Shakira van vijf jaar geleden en Pure Intuition. We gaan meteen door naar Ronald van der Geer. Feyenoord op 2-0. Dus ook in het tweede bedrijf een prima start van de Rotterdammers. Guillaume Fernandes is de, die de goal maakt. Hij ontdoet zich aan de linkerkant aan de zijlijn van Nathaniel Wil. Die maakt nog een overtreding, maar hij komt er doorheen. Voordeel gegeven door de scheidsrechter. Dan gaat hij richting het strafschopgebied. Zoekt de combinatie met Guidetti. Nou, die wordt prima afgerond uiteindelijk door Fernandes. Want die krijgt die bal terug van de spits van de Zweet. Dan staat hij links van Babels en schiet hij de bal in de verre hoek. En Zo komt Feyenoord dus op een 2-0 voorsprong. Gaat het als een, uh, een heetmes door de boter wat betreft de verdediging van NEC heen. Hij scoorde dus uh, de 2-0. Bij NEC overigens in de, de tweede helft geen John Goosjes meer. Het viel al op dat hij een beroerde wedstrijd speelde. En uh, Leroy George is in de tweede helft zijn vervanger aan de zijde bij uh, NEC. Maar ja, Feyenoord maakt voor de tweede keer een goal. Vroeg in de eerste helft op voorsprong en vroeg in de tweede helft de 2-0. Nu dus Fernandes. Feyenoord lijkt op Rooster te zitten. PSV, ook op rozen, maar wel maar 1-0 voor uh, Rache. Ja, dat is de enige winst voor Heracles. We zijn een kleine twee minuten aan het spelen na de pauze. Het is nog altijd fris, met name die knieën zijn koud. Maar iedereen slaat zich er manmoedig doorheen, ja, moet Jouw knieën of die van de spelers? Ach, man van iedereen hier. Het is, het is, gods, het is heel erg koud, laat ik daarop houden. Stoelverwarming straks heerlijk. De wedstrijd. PSV heeft dat nu toe, toe, toe, toe uh, eenvoudig, want uh, Heracles strijdt niet in deze wedstrijd. Dat was wel de afspraak, begreep ik, van een van de assistentcoaches naast mij. Er zou gebikkeld worden, PSV zou het zwaar gemaakt worden, maar dat komt er allemaal niet uit. Ook nog eens veel balverlies gezien, slappe duels dus, ja, en dan uh, PSV wat maar op een 1-0 voorsprong staat. Er zijn kansen geweest, schotkansen, met name voor Labiat en voor Lens. Maar die zijn dus niet benut. En op die manier is het dus nog een bepaalde... Uh, ja, je zou kunnen zeggen, het is op die manier nog een, nog een wedstrijd. Van der Linden met het uh, balbezit voor Herakles. Een vrije trap, 2-3 meter voor de middenlijn. Hij krijgt hem uh, terug van der Linden. De aanvoerder van Herakles ook matig op dreef. Overigens uh, geen wissels gezien. Bij Herakles waren er dus wel een aantal rijp voor een wissel. Maar Peter Bos denkt misschien, ik geef ze de kans op revanche. Deze elf spelers in het uh, zwart met wit. En inmiddels heeft PSV een vrije trap gekregen. De Rijk gaat die nemen. Nog nauwelijks aan de bal geweest in deze wedstrijd. Dus hij speelt weer voor Bauma, Die in de beker speelde omdat de Rijk wat last had van kleine pijntjes. Marcelo opent aan de linkerkant. De hoogte van de middenlijn waar Jetro Willems gaat lopen. Ontdoet zich heel makkelijk van Douglas. Dan is het Toyvon op de rand van de middencirkel. Balverlies, Kwanza, even vasthouden van Toyvon. En dat wordt een gele kaart, ja. Dat is een, de eerste serieuze overtreding zo ongeveer in deze wedstrijd. Het vasthouden van de tegenstander door Toyvon. En dat is inderdaad terecht dat de scheidsrechter daar gewoon een gele kaart voor geeft. Ook al is het maar in de middencirkel. Het was erg opzichtig en het haalde de tempo eruit bij de aanval van Herakles. En dus ook nog een vrije trap voor die ploeg. Met Rienstra, de centrumverdediger, zoeken naar Everton. Kan inderdaad aannemen, wel wat lastig met het hoofd. En dan zit PSV daar toch weer met twee verdedigers in de buurt bij. En kan PSV ook weg. Ter hoogte van de middenlijn is het Van der Linden. Van der Linden heeft de bal uh, heeft hem bezorgd daar op het middenveld bij Kwanza. Maar dan neemt PSV toch weer over op de eigen speelhelft. We zijn een paar minuten bezig. In totaal alweer ruim vier. Het is nog altijd uh, in die tweede helft dus. 1-0 voor PSV. Goal gezien van Labiat. That's weird. Woo. This is a song called Another 45 Miles to Go. Here comes the night, the veil of line In the distance, some shadows of the clouds in the sky.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 to death. Gotta give me a ride. Looks like the road is swallowed me up. Gotta Niet altijd van ver te komen. goed, we zijn natuurlijk de Golden ring. En 45 miles. Zolang de marge maar 1 is, blijft het een wedstrijd. Herakles, PSV, naar Niemeijer. Herakles in de aanval, een schot van Veinovic. En dat zeilt, denk ik, toch uiteindelijk wel een metertje of vijf langs het doel van Isaacson, Maar hoor het enthousiasme misschien op de achtergrond. Dat geeft aan dat het publiek ook hoog nodig uh, een moment van Heracles voor het doel van PSV wilde zien. Dit is echt de eerste kans, de eerste uh, serieuze schotkans op het doel van Isaacson. Uiteindelijk gaat die bal dus wel wat meters naast de poging van Vijn iets, Maar toch, het geeft de murger een klein beetje moed hier in Almelo. En PSV dat uh, de bal wel heeft op het middenveld. Met uh, de aanvoerder, met Strootman speelt een goede wedstrijd. Hij heeft wel wat kritiek gehad de laatste weken, maar ik vind hem scherp. Ik vind hem goed in de passing, in het balafpak op het middenveld. Hij is... Uitstekend bezig, deze speler van het Nederlands helftal. Aan de rechterkant de ruimte bij Labiat. Waarom valt er niemand aan? Een 1-2 misschien met Lens. Nee, want de bal komt niet terug bij Labiat. op de punt van het strafschopgebied. En dus heeft Herakles overgenomen. Dan zit Manolev mis. En is Everton op avontuur aan de linkerkant van het veld. De Rijk en dan loopt Everton tegen de Rijk aan wil iedereen hier een vrije trap voor Heracles, maar de scheidsrechter trapt niet in de valpartij. Aan de andere kant van het veld gaat het trouwens verder en dus kijken we daar naar. Een voorzet kan komen van Breukers. speelt notabene met korte mouwtjes. Bal onderschet bij PSV door Marcelo, uitverdedigd. En dan krijgt Matafs een tik van Rienstra. Is ook daar geen sprake van een overtreding en houdt PSV uiteindelijk de bal. Hoewel die nu over de zijlijn loopt. Het lijkt erop alsof Heracles heeft begrepen wat de opdracht van trainer Peter Bos voor deze... De wedstrijd al was. Dat is een tijdje geleden. Maar toch. Namelijk strijden voor elke meter. En er gewoon voor gaan. Die zo bang zijn voor PSV. Everton speelt in. Doet dat naar Kwanzaa. Draait wat om de eigen as. Een paar meter uit de punt van het strafschopgebied. Aan de linkerkant van het veld. Bal het strafschopgebied ingebracht bij PSV. De bedoeling is dan Douglas. Daar zit Willems tussen. Bal gaat over de zijlijn. Wat dat betreft. Blijft toch wel de druk van Heracles. Met een ingooi voor Looms. Dan Overtoon. Maakt zich handig vrij bij Labiat. Die mee maar de bal gaat achteruit en komt vervolgens helemaal terecht bij de middenlijn waar die wordt breed gespeeld door Van der Linden richting Rienstra. Eigenlijk wat te hard, want deze bal blijft wel binnen via Breukers en weer Rienstra. 5-6 meter voor de middenlijn, breed gespeeld richting de middencirkel waar weer van der Linden staat. De aanvoerder dus van Heracles wacht wat lang met Pasen, dan richting Overtoom. Draait om de eigen as, krijgt de bal nog terecht bij Looms links op het middenveld. Maar PSV onderschept en kan weg. We zijn 10 minuten aan de gang in de tweede helft bij Heracles-PSV. Nog altijd, je zou kunnen zeggen, maar 1-0 voor PSV. En EC Feyenoord, dat werd al snel 0-2. Is daarmee ook gespeeld, Ronald van der vier? Nou, kansen kunt de wedstrijd eigenlijk niet meer. En dat al geruime tijd. We spelen bijna een uur. 2-0 dus, inderdaad. Bakal in de eerste helft en Fernandez in de tweede helft. En EC probeert het wel. Maar eigenlijk de echte eerste uitgespeelde kans van de NEC moet nog altijd komen. Misschien komt hij nu als C. Fuik op de rand van het strafsoepgebied gevonden wordt. Maar goed verdedigd door Ron Vlaar. Dan pakt Feyenoord weer op met Bakal, El Amadi en de bal dan met hangen en wurgen dat wel. Bij Guidetti speelt Bakal aan aan de linkerkant. Nu 10 meter over de middenlijn. Kan Bakal eens kijken. El Amadi gevonden in de as. Wordt fel op de huid gezeten door Vados. Vados verovert ook de bal op de middenvelden van Feyenoord. En dan zou NEC er snel uit kunnen komen. Waren het niet dat het defensief bij Feyenoord eigenlijk prima staat en Direct druk naar voren wordt gezet. Waardoor NEC niet heel gemakkelijk op de helft van Feyenoord terecht kan komen. Via omwegen dan wel. Comboy 2-3 meter over de middenlijn. speelt Kolwijk aan. Die heeft dan wel wat ruimte om wat pasjes voorwaarts te maken. Zeefuik, Randstras op gebied. Ja, twee man in de rug. Hij neemt wel aan, maar niet goed. En dus verliest hij de bal. En kan Feyenoord er nu snel uit met Leerdam. Tot aan de middenlijn. Speelt dan Schaak aan. Die staat iets rechts van hem. Komt nu wat naar binnen. Vindt in de as van het Bakkal. Veel ruimte voor hem. Aan de rechterkant Leerdam weer gevonden. En dan uh, op de punt van het op gebied heeft. Leert dan wat moeite met de aanname. En kan NEC weer uitverdedigen. Maar komt het dan tot aan de middenlijn? Misschien nu met Vuik. Nee hoor. Weer de aanname niet goed. Hij is krachtig. Hij is sterk. Maar voetballend moet hij toch nog een hoop leren. Wil hij echt doorbreken in de top eventueel van het voetbal. Anders zou dit wel eens zijn top kunnen zijn. Hij wacht ook. Vuik, nog altijd op zijn eerste competitiedoelpunt in Nijmegen. Feyenoord heeft inmiddels de bal weer. Het doelpuntmaker Bakal. Hij en Fernandes dus verantwoordelijk voor de 2-0 voorsprong. En dan lijkt het erop. Met een nadruk op lijkt dat Feyenoord toch die bonuspunten tegen Ajax gaat verzilveren vandaag. Die traditioneel lastige uitwedstrijd in Nijmegen. Vlaar met een bal richting El Amadi. Rand, gevonden. Mag ook aannemen. Dan pas komt Kolwijk in actie en blokkeert het schot. Althans, de bedoeling van El Amadi was om te schieten. Maar Kolwijk steekt een been uit. Verovert de bal. Maar het uitverdedigen is eigenlijk weer hopeloos van het elftal van Alex Pastoor. Zodat Feyenoord weer overneemt. Via Rolf Vlaar. Eventjes terug naar zijn keeper Erwin Mulder. Nee, Feyenoord is eigenlijk nog niet echt in gevaar geweest in deze wedstrijd en staat er comfortabel op een 2-0 voorsprong in Nijmegen na een uur. Even naar het NK. Uh, badminton in Almere met een gamepoint uh, daar. Palliama tegen Pang. Een gamepoint en een matchpoint. En dat wordt verzilverd door Erik Pang. In de tweede game is het 21-13 die op het bord komt. En dat is Palliama die van Pang verliest. Maar ook vooral van zichzelf verliest. Heel veel onnauwkeurige geslagen shuttles buiten de lijnen. Waar ze binnen de lijnen zouden moeten zijn. En dat heeft hem zeker 10 punten gekost in deze partij. Dat betekent dat dat record met Rob Ridder op 9 blijft steken. Negen. Nationale kampioenschappen. En dat Erik Pang goede zaken doet. door nu voor de vierde keer op rij Nederlands kampioen te worden. In een sfeerloos sportcentrum, dat moet gezegd worden. is het toch Pang die deze wedstrijd, deze titanenstrijd. tussen deze twee grote spelers weet te winnen. En waarschijnlijk, zoals gezegd, het laatste NK van Dicky Paliama. Want aan alles komt een einde, ook aan het tijdperk Paliama. We gaan we naar een ander NK, dat van de schaatsen, de 10 kilometer bij de mannen, twee ritten gehad. Sebastian, het grote werk moet nog komen. Hè? Het grote werk, dat duurt nog wel even voordat we dat gaan zien. Dat gaat plaatsvinden in vooral de laatste twee ritten. Tetjan Bloemen tegen Koen Verwij. en daarna Ben Jongejan tegen Frank Hermans. In de wetenschap dat de top drie binnen, vijf, binnen zes seconden staat. Jongejan, 1, Verwij 2, Bloemen 3. Nee, de rijders die we nu gezien hebben, daarvan, de vier rijders, daarvan slaagde er eentje erin om binnen de 14 minuten te eindigen. Dat was Mark Oorjevaar, die reed in de eerste rit tegen Jos de Vos en de Oorjevaar bleef uit de handen van de Vos. 14.34.03 voor Mark Oorjevaar en Jos de Vos, Tom van Beek en Pim Kazemier. Alle drie boven de 14 minuten. Het moet nog veel sneller, hopelijk gaat het straks veel sneller. De sfeer valt ook een beetje weg in TIAF, want je merkt toch dat als de drie beste Nederlandse oorhouders op papier, Sven Kramer, Jan Blokhuizen, zij zijn nog Gekwalificeerd voor Moskou en Wouter Oldeuvel. Geblesseerd en niet zijn. Dat dat uh, toch wel een aardige wissel trekt op het niveau van het allrounder in de breedte bij de mannen. De Nederlandse short trackers hebben in Moskou... bij de wereldbekerwedstrijd brons veroverd op de aflossing. De Europese kampioenen van bondscoach Jeroen Otter... kende pech bij de start met een val. Canada werd later echter gedisqualificeerd... waardoor het kwartet Jorien Ter Anita van Doren en de zusjes Sanne en Yara van Kerkhoff als derde eindigden. De winst was voor China, voor de Verenigde Staten. En de mannenploeg zonder de gevalseerde Shinki Knecht... belandde uiteindelijk op de vijfde plaats. start a war All that I have is all to say goodbye to turning tables Jij vinden het wel een plaatje voor mij? Ja, vind ik echt Maar daar zien we wel. niet aan Shirley ja. bestie toekomen. Oké, okay, dan Adele en Turning Tables. Is iets jonger, hè? We gaan weer voetballen. Ragnar Niemeijer, PSV. Nog altijd maar 1-0 hebben. Heracles. En het is ook meer een wedstrijd geworden na zo'n 20 minuten spelen in de tweede helft. PSV weliswaar nu in de aanval met Labiat. Opening een paar meter verderop op links. Mertens, Willems komt buitenom. Een gelukje, Willems komt er langs. Komt ook met een voorzet, maar 2-3 meter voor de doellijn Wordt die bal weggetrapt door Loms, de verdediger van Herakles. Voor het echt gevaarlijk zou worden. PSV houdt wel de bal met Marcelo. Dan moet Strootman een beetje in de bal komen in het duel met de invaller bij Heracles Bruns. Anders is hij de bal kwijt. Uiteindelijk lukt dat wel met Strootman, maar is PSV de bal alsnog kwijt. En is hij opgepakt door de doelman van de thuisploeg, door Pasveer. Gooit hem naar de linkerkant van het veld, naar hoogte de van de middenlijn al. Heracles heeft zelfs de bovenkant van de lat geraakt, een paar minuten terug. Met een schot van Everton van een meter of 18, recht voor de goal van Isaacson. Die kijkt wat tegen de winterzon in, zag die bal wat laat denk ik, kreeg hem wel recht op zich af. En zag tot zijn opluchting, en dat geldt denk ik ook voor de trainer van PSV, voor de rest van de spelers. Tot hun opluchting kwam die bal boven op de lat terecht. Geeft aan dat Heracles wel degelijk beter in de wedstrijd zit dan in de eerste helft. Toen richtingsverkeer zelfs zwakjes was uitgedrukt. Van de kant van PSV voor de duidelijkheid. Achterin Mano Leff op zijn eigen achterlijn. Speelt hem naar voren richting Labiat. Houdt de bal niet in de voeten. Inspelpaas komt richting Armenteros van Overtoom. Dat loopt stuk en PSV gaat counteren. Met Strootman gaat de middenlijn over. Bal aan de linkervoet aangeschoten tegen Looms. Maar Toivonen is scherp. Neemt de bal mee, geeft hem op rechts mee aan Lens. Komt hier de beslissing voor PSV. Bal teruggelegd, daar kan Matafs niet bij. Dat kan Mertens wel, maar goed gestoord door Breukers die zijn voet erin zet. En dus raakt Mertens de bal nog wel, karamboleert hij naast. En krijgt PSV wel een corner, maar geen tweede doelpunt. Die Raakles blijft leven na dik 20 minuten spelen in de tweede helft. Het is nog wel 1-0 natuurlijk voor PSV. Feyenoord in de winning mood, Ronald van der Geer. Na 67, bijna 68 minuten staan de Rotterdammers nog altijd op een 2-0. Tweede... Voorsprong, nieuwe man El Amadi eraf, Moco erin. En bij NEC heeft men zo de joker ingezet. Melvin platje uit de trainingspak. Hij in het veld. Gekomen voor Van der Velde. Nou ja, dat moet misschien nog wel wat teweeg brengen. 12 goals in de eredivisie, achter als invaller. Dan ben je toch wel een soort supersub. Kijken of hij het ook laat zien tegen Feyenoord. Overigens een opvallende gele kaart net voor John Guidetti. was een overtreding gemaakt door Wil op Fernandes. Fernandes op de grond. En uh, Guidetti schoot die bal die uh, tribunes in. Toen dacht iedereen, nou ja, Wil krijgt nu geel voor die overtreding. Maar het was Quidetti die op de bom ging, omdat hij uh, de bal dus wegschoot. Nadat uh, de scheidsrechter al had gefloten. Vierde gele kaart voor Feyenoord. Want uh, Klaas heeft ook al geel gekregen omdat het erg lang duurde voordat hij een corner nam vanaf de rechterkant. En zo probeert die strijdsechter deze wedstrijd dus in goede banen te leiden. Een aardige aanval van de NEC over drie, vier schijven. De van het strafselprobied van Feyenoord. Uiteindelijk het schot van Platje. Zijn eerste actie in de wedstrijd geblokt door Bruno martens die Feyenoord nu met Klaas hier rond de middellijn. Speelt naar invaller Mokotjo. Fernandes staat al te wijzen. Wil die bal wel hebben aan de linkerkant gezien door de Zuid-Afrikaan. En Fernandes kan bij de zijlijn ter van het strafselprobied van de NEC aannemen. Moet afrekenen met Wil. Daar heeft hij. Deze middag gek genoeg niet heel veel problemen mee. Nu ook niet, want hij steekt er een corner uit voor Feyenoord. Die moet Wil dan uh, weggeven. Overigens net ook nog wel een actie van Guidetti gezien. Een voorzet vanaf de rechterkant van Schaken. En toen probeerde Guidetti met een halve omhaal Babels te verschalken. De bal ging uh, naast de goal van NEC. Komt nu nog een corner aan van uh, Jordi Klaas. 70 minuten zit er inmiddels op. 2-0 dus de voorsprong voor Feyenoord. Vlaar en uh, Bruno Martensindi zijn uh, mee voorin. Kijken of Feyenoord hier nog uit kan stichten. De bal komt bij de eerste paal. Wordt makkelijk verwerkt door NEC. Nu kan Platje misschien aan een uitbraak gaan denken, maar het duurt lang. Het blijft hier voorlopig 2-0 voor Feyenoord. 2-0, dus daar PSV op voorsprong 1-0 bij Heracles. Eerder deze middag al. Ajax-Utrecht afgelopen 0-2. En de Op KMI waarschuwt voor extreem weer. Code oranje is afgegeven.